Mensa, oh, oh, on the beat. Mensa, that you? <laughs> Die Mensa hoop, hoop, Die hoop, Ik ben famous, zij wil penis Prada sport, hoe niet aan trainen Ze blijft me stalken om te daten Ik ben famous, zij wil Ik ben famous, zij wil Aha. Milo brengt het terug, hij komt op loops Die schoenen met die stuts, ik weet ze loef Zit met patsers in een hele enge koep ik maak al die mannen vloes, De polo is van Raph Dat wijntje in mijn hand, het maakt hem af Zeg me hoe ben ik zo glad Hoe maakt Milo al die wijven nat Die cultuur, het staat me enig Duizend euro aan mijn tenen Alleen bij Milo is alleenig ik ben famous, zij wil Ik ben famous, zij wil Ik ben famous, zij wil penis Prada Sport doe niet aan trainen Ze blijft me stalken om te daten Ik ben famous, zij wil Ik ben famous, zij wil Ik ben, ben, ben alleen op gua, ben ik niet daar, Is dat is raars Mijn geld is zwart, dat is niet waar, want het is paars Ik valentino. Mensa, is that Valentino. Quarter zip <laughs> and Cacicino. Bozer than a boze Dino. Dino Dino. Ik ben niet grappig net jan. Ik ben niet grappig net jan. Ik ben niet grappig net Jan. Dino. Die hoodkulatuur staan me enig. Duizend euro aan mijn tenen Alleen bij Milo is alleen nog. Ik ben famous, zij wil. Ik ben famous zij wil. Ik ben famous zij wil. Ik ben famous, zij wil. Big Ben Famous, I will.